te maken krijgen, klagen erover. De kiezers van de BWB zijn niet blij dat Henk Vermeer... de nieuwe partijleider is geworden. Meer dan de helft had veel liever Mona Keizer gehad. Blijkt het een peiling van Hart van Nederland. Nog geen 20 staat achter Vermeer. Gisteren maakte Caroline van der Plas bekend dat ze ermee stopt. Het aantal doden door lawines in de Alpengebieden blijft maar stijgen. Gisteren kwamen er vijf mensen om in Oostenrijk... doordat ze onder de sneeuw terechtkwamen... Meestal worden de lawines veroorzaakt doordat mensen of piste gaan skiën. Dat deden een vader en zijn zoon gisteren ook. De vader overleefde dat niet. En voor de winterspelen begonnen... waren er twijfels over de schaatsbaan in Milaan. Maar alle critici hebben ongelijk gekregen. Schaatswedstrijden worden namelijk gehouden in een beursgebouw... waarin een tijdelijke ijsvloer is gelegd. Toch zijn er op de baan tot nu toe zeven Olympische records gesneuveld. Het Veronica Weer van Weer Online... Het is bewolkt met af en toe wat regen. Vanmiddag is het een tijdje droog met lokaal wat zon. Het wordt een stuk minder koud, 8 tot 12 graden. Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week in de aanbieding alle Wapenaar 48 Plus kaas. Plakken of stukken met 50% korting. Alle brekers per stuk nu voor maar 1 euro. En combikorting op groenten. nu 4 voor maar 5 euro.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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Koegel, Papie. de loeloe. Gek. Dus sprint terug voor de Philips stofzuiger met zak inclusief ledverlichting voor 133 euro. Met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Dit is Radio Veronica. Join the club. Here we go again. Ferry Omen. Dit is Veronica. Die overhoning. en Christina Galera en Moves Like Jacker. Dit is de Veronica weekendochtendshow Met Verion. Yes, good morning, zaterdagochtendshow. En uh, exact een week geleden, ook rond die tijdstip, had ik het over um, een bepaalde gitaar... die jij voor heel wat duizenden euro's kon krijgen. Maar dan was het wel echt een collector's item. Namelijk, uh, ja, de gitaar van uh, George Goijmans van uh, Golden Earring... is afgelopen weekend geveild. Toen stond hij nog op 16.000 euro. Uh, inmiddels is hij dus uh, geveild voor... Let op, 28.000 euro. Holy shit. Maar goed, dan heb je wel een gitaar van Sjord En dat kan ik helaas niet zeggen. Nee, ik was een... het. Welkom, zaterdag ochtendshow. Temperaturen vandaag maximaal 9 graden. En dit zijn ze nu. Like MUZIEK Ik ga Morgen. Ik wil de avond zeggen, maar dat komt omdat ik de hele week in de avondradio heb gemaakt. Dus dat, ja, dat komt er dan een beetje tussenin fietsen tegenwoordig. Maar uh, Goedemorgen, het is de zaterdagochtend van Radio Veronica. Lekker dat je ons aan hebt staan. En uh, afgelopen week in de middagshow sprak Nick met uh, Allard Kalf van uh, de Formule 1. als Niet van de Formule 1, maar het is een Formule 1-expert. Over het nieuwe seizoen dat uh, zeer binnenkort weer gaat beginnen. Uh, wat zeg ik? Uh, aankomende maand al. Dan uh, is het alweer uh, feest. Dan gaan we gewoon weer beginnen. 8 maart in de uh, Australië, De eerste race van dit seizoen en uh, hij sprak dus met Allard Kalf over ja. Uh, kunnen we nog zeer dingen, dingen binnenkort verwachten? Nieuwe auto's, nieuwe merken. Is er nu al een team waarvan jij denkt... We hebben ook een aantal nieuwkomers. Uh, waarvan, je zei het net al, Audi uh, gaat lekker mee uh, blazen. Uh, Maak ze een serieus kans dit komende seizoen of, of heb je daar al enig zicht op? Nee. Dat je denkt, nou, ja, jij, jij, jij hebt mensen gesproken of niet? Nou, ik, ik ben de enige in, in uh, heel Nederland, die al vanaf het begin af aan zegt... let op Audi. Want Audi uh, is, een, is een merk dat uh, eigenlijk nooit ergens instapt en dan ja. niet succesvol wordt. Nou, duidelijke woorden dus. Uh, we gaan het zien. 8 maart dus begint uh, die Formule 1. Dit weekend is dus nog een Formule 1-loos weekend. Dat dus mocht je vriendin daar totaal geen zin in hebben. Uh, goed nieuws voor haar. Uh, dit weekend niet. Wel de hits van Veronica. Zoals deze van Die Peshmoot. Zometeen het aller, aller, aller makkelijkste spelletje van de Nederlandse radio. Je hoeft er zeer weinig voor te doen... maar je kan er wel een Veronica T-shirt mee winnen. Wat precies, ik vertel het je zometeen. Ook muziek van de New Radicals kan eraan. Net zoals Lily Ellen binnen nu en één minuut. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat? Op leeroverzicht.nl vind je het meest complete overzicht... van opleidingen in Nederland. Zo vind je makkelijk een opleiding of cursus die bij jou past.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 Weer Iedereen heeft zo'n lijstje toch met series die je echt al maanden moet kijken... maar je komt er maar niet aan toe, want werk, want school, wat dan ook. Uh, vandaag is precies zo'n dag, want het gaat overal wel een keer regenen vandaag. En temperaturen van maximaal 11 graden. Dit is Radio Veronica. Het station van de Bonanza. Met Robin en Carolien. Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur. En nu... Ferry Omen. Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica. Oh, yeah. Ik wil een t-shirt omdat. Oh ja. Het is de zaterdagochtendshow van Radio Veronica. En elke zaterdag en zondag, elk weekend dus. Rond kwart voor negen strooi ik met gratis Radio Veronica t-shirts. Aan iedereen die dat verdient. Aan iedereen die er graag eentje wil hebben. Gewoon. Want we, we zijn een vrijgevig man. We zijn een vrijgevig zender. En uh, ja, het zegt de collector's uit de moor. Ik zag net ook al een berichtje binnen van uh, Katleen voorbij komen. Ze heeft uh, t-shirts als meegenomen richting Paramaribo. Kijk, dat zijn echt de helden en heldinnen die gewoon uh, dat t-shirt meenemen richting de vakantie. Dus ja, uh, de grote vraag is waarom verdien jij een Veronica t-shirt? Mag je doorgeven via de gratis app? Audio appje is extra leuk, dus waarom verdien jij dat t-shirt? Ik wil een t-shirt om dat puntje, puntje, puntje afmaken. Even doorsturen en wie weet, stuur ik er zometeen wel eentje naar jou op. Ook muziek van Toto onderweg. Sean Mendes komt eraan en dit is EWF. En bij jou en Fenniorita. Oh, dat kwam er nog best wel uh, vloeiend uit om, zeg ik het zelf. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt. Ik wil een t-shirt om dan. Ik wil een t-shirt. Ik Zo rond kwart voor negen strooi ik met gratis Veronica T-shirts... aan iedereen die er graag eentje wil hebben. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is een appje te sturen... via de gratis app met... Uh, ja, ik wil een T-shirt om dat... puntje, puntje, puntje. En uh, naar die zin, Dat kan voor een T-shirt zorgen. Zo simpel kan het zijn. Um, heel wat appjes binnengekomen, zoals eigenlijk elke week. Ik vind het echt met de week lastiger worden. Um, maar goed, Hendrik, goedemorgen. Hé, hey, goedemorgen. Jij bent erbij genooid? Ja, ik moest onderweg op, uh, Gisteren kwamen ze van, uh, wil jij uh, morgen werken? We moeten even nog wat kip ergens uh, leveren. Dus jij moet gewoon op je vrije zaterdag gewoon werken? Ja, ja, ja, ja, helaas. Maar ja, weet je... Ja, op zaterdag is het toch altijd een ander sfeertje. Ja, het is altijd wel even leuk ook bij de klanten. Ja, ik merk dat zelf hier ook hoor. Dan, uh, in het weekend is hier heel, zijn hier best wel weinig mensen. Want alle nou, kantoormensen zijn gewoon thuis. Maar het is toch een soort van leuke sfeer of zo. Ja, nou inderdaad. Dat oh, ja. is het. Maar goed, uh, ja, je moet toch werken. Dus uh, ja, waarom verdien jij een Veronica-t-shirt? Nou ja, omdat ik uh, vandaag moest werken. En uh, ik zit heerlijk in de vrachtwagen naar jullie te luisteren. Nou, uh, lekker bezig. Dan stuur ik er eentje naar je op. Helemaal top. Dankjewel hè. Oh, oh, oh. Radio Veronica. Dit is de Veronica Weekend Ochtendshow. Met Perry Omen. Dit is Veronica. There were kings and queens followed by princes and princesses. There were future power people throwing love to the loveless, shining a light because they wanted it seen. Paradise bij Radio Veronica. Zaterdagochtend de beste muziek aller tijden. Straks vanaf tien uur. Uiteraard weer 80s only. Alleen maar muziek uit de jaren 80, maar tot die tijd de beste muziek aller tijden. Dus. Zometeen onder andere Level 42 Anouk. Dire Straits, ze komen er allemaal aan. Zet die chocomel maar op het vuur. Zet je er straks ook lekker warmpies bij. Als het sneeuwt of aanold. Als hij van je fiets waait. Of overal kletsnat aankomt. Zo mok warme chocomel.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 Nieuw geopend in Batavia-stad. Voor! Check de winkel deze voorjaarsvakantie. Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McMuffin Beef and Egg. Vers getoost met gesmolten cheddar kaas. Kom hem lekker halen bij McDonald's. Deze week in de bonus. ah, ha appelflappen. Twee stuks. 99 cent.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 Tijdelijk 20% korting op je Ruimbagage. Pak dus ruim in en boek op transavia.com.